Maar uh, Daan of Herman, of eh, uh, we zullen het zien. Hoi! Ja, dat is aan. Dat is toch aan. Zijn we dan mensen Ik moet beginnen helaas namens alle instanties En alle in, eh, dingen die erover gaan Zou ik maar zeggen hè? Dat als ik erachter kom hè, Dat er meer mensen luisteren nu Dan honderd Dan kan ik niet anders doen hè, Dan de zender sluiten Dus eh, Dat je het weet hè, Samen scholingen van meer dan 100. Het mag niet. Nou ja, we gaan in ieder geval even kijken of ze in Nieuw-Zeeland al wakker zijn, Oké, okay, die, die zijn nog niet helemaal... Ze waren wel wakker net, he? Nou ja, daar komen we dan zometeen wel achter. We weten het niet, hè. He? En er zijn zoveel dingen die we gewoon niet weten... En eigenlijk hoeft dat helemaal geen probleem te zijn, hè. Nee, want het is eigenlijk normaal, hè, dat je niks weet, hè. Je kan wel een agenda hebben, hè. Je, je kan wel alles opschrijven en alles plannen en zo, hè. Maar hoeveel komt er van terecht? En, en wat laat je daarvoor schieten, hè? Dat kan ook nog een probleem worden, hè. ...dat je gewoon geen tijd genoeg hebt om alle dingen te doen die echt belangrijk zijn, hè? En dat is nu de tijd, mensen. Om je af te vragen wat nou echt belangrijk is. Nou, wat ik vind een van de belangrijkste dingen is vriendschap, hè? Dus als jullie bang zijn dat er meer dan 100 mensen luisteren nu op dit moment, hè? Doe dan even een nieuw verbinding open naar een nieuwe lijn, zodat er daar dan weer 100 mensen aan kunnen sluiten, hè. Ja, ik denk dat dat het beste is, hè? Ja, ik ben niet zo goed in dat hekken en die virussen en, en al, al dat soort uh, antivirussen. Dat is niet zo mijn ding, hè. Dus ik weet er verder ook niks van. Ik kan alleen maar doen wat de mensen zeggen dat je zou moeten doen... Uh, op dit moment dat je, dit, ja, dat je dat dan moet doen, hè. En het is eigenlijk uh, voor het eerst... Dat we gewoon ineens met z'n allen iets moeten doen, hè? Het, het opent grote mogelijkheden, hè? Voor ongelooflijk gevaarlijke krachten, hè? Zou mijn vader gezegd hebben, hè? Als er zulke soort crisissen op deze wereld gebeuren... dan zijn er altijd mensen die het allemaal nog strenger willen aanpakken. En alles willen weten wat je doet, hè? Ja, dat had honderd jaar geleden niet zo'n indruk gemaakt... want dan had je toch een heleboel mensen nodig om dat bij te houden... maar tegenwoordig heb iedereen zijn telefoon in zijn zak. Dus we kunnen weten waar iedereen is. We kunnen weten waar iedereen was. We kunnen zien welke telefoon bij welke telefoon in de buurt geweest is. En eigenlijk is het enige... Wat nog een beetje veilig is tegen de corona was je telefoon. En die zou dus ook heel goed op, heel ver weg, he. veel lage aluminiumfolie eromheen. En het liefst ook nog een metalen kistje. He. En dan ergens achter in de hoek van een kast. He. Voor als je hem echt nodig hebt. Ja. Voor als je hem echt nodig hebt, hè. Want de mensen gebruiken tegenwoordig zo'n ding voor van alles en nog wat, hè. Wat je vroeger aan je tante zou vragen, omdat ze er veel van wist, of aan je oom, of aan je vader, of aan je moeder, of aan je opa, of aan je oma, hè. Dat vraag je niet meer zo snel, hè. Je zoekt het wel even heel snel op op je telefoon. En daarmee gaat een heleboel mooie dingen van deze wereld verloren. En er staan maar al wat weinig mensen bij stil, hè? Het is zo mooi om elkaar te ontmoeten, hè? Je hoeft elkaar niet direct te zoenen, je hoeft niet direct een hand te geven, hè? Maar het is gewoon wel fijn om samen te zijn met andere mensen. Met zo'n telefoon krijg ik alweer zo'n een heel eenzaam gevoel. En wat mij dan verbaast is dat die andere mensen dat juist niet hebben. Die hebben eigenlijk het tegenovergestelde. Die hebben het idee dat als ze zo'n telefoon in hun zak hebben, dat ze in verbinding staan met de hele wereld. Nou ja, je ziet wat er van komt. Hè. Alles gaat sneller. Sneller. Sneller en nog sneller. Hè. En voordat je het weet, hè, dan, dan, dan is het zover, of, of juist niet. Het kan ook langs je heen gaan, hè. Erger nog, je kan het zelfs hebben en krijgen, en dat het toch langs je heen gaat, hè. kijk, met dingen die je niet kan zien kun je hele gemeene spelletjes spelen. Je kan zeggen van nou, we kunnen het niet zien en dus moet jij maar zo en zo doen, hè. Of zus en zo, hè. En iedereen doet het anders, hè. Je kan het proberen door mensen uit het buitenland tegen te houden, hè. Maar ja, als je mensen in het binnenland hebt die het al hadden, dan heb je het, he. En zo mooi is deze wereld, he. Het gaat allemaal sneller dan dat we kennen volgen. En daar worden mensen een beetje nerveus van, hè. Want de moderne mensen die gelooft juist in de voorspelbaarheid der dingen. Wanneer gaat het regenen? Kijken we even op een einde van de weerstation, hè? En hoe laat denk je dat we daar en daar dat en dat zouden kennen eten, he? En dan kun je het zelfs van tevoren bestellen. En als je niet weg wil, kun je het thuis laten brengen, hè? Zo is deze wereld. Je hebt contact met de hele wereld. Wend dan maar aan. En dit is nog maar een makkie mens, hè. En dan wil ik niet zeggen dat iedereen er gewoon zo feilloos onderuit komt, hè. Maar, eh, Het is het nou eenmaal zo. En het enige wat je kunt doen is je gewoon gedragen, hè. En niet de hele tijd denken van, nou. Dit mag niet meer en dat mag niet meer, hè. Eigenlijk kan alles gewoon nog, hè. Maar dan gaat het heel snel. En dan is het ook heel snel over, hè. En dan is het niet snel over met dat je dan dood zou zijn, hè. Nee. De kwal is dan heel snel over, hè. Maar ja, omdat we alles zeker willen weten en voor iedereen wisten was je naar de dokter of naar het ziekenhuis gaan, hè. Ja, dan loop ik daar. De drempel nogal snel over Zal ik maar zeggen En dan krijg je problemen Ja Nou Ik, ik heb altijd geleerd Voor problemen draaien we ons al niet om Nee Nee dan gaan we juist Tegen aan Als er een probleem is Los het op nou, dit is een probleem dat is al zo mooi opgelost, hè. He. Het is al zo mooi vermengd, hè. Met, met van alles en nog wat. Dat, ja, het kan zijn dat je het al gehad hebt. Het kan zijn dat je het nog moet gaan krijgen, hè. het kan zijn dat het gewoon aan je voorbij gaat. Zo zijn de dingen tegenwoordig, mensen, hè. Het is nu wel zo, hè, dat je moet oppassen. Ja, want ze kennen zo naar je gaan wijzen, je, je kan soms een beetje een, een kuchy hebben, omdat je denkt van nou, er zit iets twaars in mijn keel, hè. En dan springt iedereen ineens gewoon vijf meter opzij. En dat is net een beetje overdreven, mensen. Zo erg hoeft het dus ook niet. Nou, ik heb geleerd, het idee dat ik genoeg lang gewacht heb, hè. Ik ga het nog een keer bellen, hè. Je weet het niet, hè. Nee, hij kan niet worden bereikt, hè. Dus ja, de telefoon in Nieuw-Zeeland, je weet het niet, hè. Wie weet is het een antivirusinstelling, instelling hè, bij Herman. Ja, want in Nieuw-Zeeland hadden ze er nog heel weinig last van, dus... Uh... Dan zijn ze natuurlijk bang Nou en bang dat heeft mij nog nooit geholpen he. En bang zal jou ook niet helpen Het is gewoon een uitdaging Ziet alles als een uitdaging he. Verliezen ken altijd nog En ik zeg altijd maar zo hè? Net als mijn goede oude vader. Als je verliest, he, en je kent er tegen, dan ben je de grootste winnaar. Nou, zo zal het zijn, en he. zo is het, hè. He. Ik ken er ook niks anders van maken, mensen. We, we gaan er een mooie avond van maken. Ik, ik weet ook niet waar het heen gaat, hè. He. He, en ik weet ook niet waar Herman heen is, he. Ja, er zijn allemaal van die dingen die kun je net niet allemaal van tevoren weten en andere dingen juist wie wil. He? Ik vind, vind het eigenlijk wel mooi om het juist niet van tevoren te weten Dan kan het altijd meevallen he Ja want als je denkt dat je het van tevoren weet he? Heb ik wel eens uh, gehad he? dat ik dat dacht En dan valt het bij mij altijd tegen en dat komt vanwege dat ik zo'n ongelooflijk optimistisch mens ben. He? Ik kan eindeloos en eindeloos vrolijk en enthousiast wezen. He? Wat er ook gebeurt, je krijgt mijn stuk. He? Nee, ja, nou dat is hoe je er tegenaan moet staan. He? En anders leun je gewoon een beetje tegen mij. Waarom niet? Mocht kennen toch? In knuffelen, ja. Doe, doe het wel een beetje apart van alle andere mensen. Hè? Zou ik zeggen, domme. Je, je weet het niet. <tied> Baby, please turn on the light. Eh, eh, ja, eh, dat hebben we dus gedaan. Hè. Het ligt al gezet en het lichaam gaat aan. En eh, we kijken er allemaal naar en we denken dat het goed is, hè, maar als het lichaam uitvalt, hè, heb ik wel eens over nagedacht, hè. Hm. Dan kun je waarschijnlijk ook niet meer pinnen. Pinnen, ik weet niet of jullie weten wat dat is. Jazen een komt omdat weet ik veel wat iemand heeft bedacht dat het handig is. Dan krijg je zo'n plastic kaartje. Zal je even een tip geven: plastic kaartje. Dan kun je het dan herkennen. En hey, op sommige plekken heb je nog een apparaat waar je dat in kan steken, hè? Maar dat is alleen tegenwoordig alleen nog maar in de supermarkten, eigenlijk, hè. Je kan het ding bijna nergens meer insteken. Het is allemaal weggehaald, hè? Vanwege de aanvallen, zou ik maar zeggen, hè. En die aanvallen waren een soort van besmettelijk, zal ik maar zeggen. Hè? En die aanvallen tegen die operaten, die begonnen vooral hier in de buurt. Hè? Dat kun je aan de Duitsers vragen. Hè? Tot zover rijkte dit kwaad. Ja, en ik noem het kwaad, hè. Want nog geen paar jaar geleden. Hè? Met dat pinnen en zo, hè? ik kon bijna overal pinnen, hè? overal aan de buitenkant van allerlei gebouwen. Kon ik gewoon pinnen en dan had ik geld in mijn zak. Hè? Ja, echt geld. Hè? Je moet je voorstellen, geld. Wat is dat toch iets moois? Hè? Dat doet het zelfs als het ligt. Uitgaat. Als er geen stroom meer loopt Door de draden die ons allemaal verbinden Alsof er een hele grote schimmel Van hot naar haar, van hier en daar Het legt allemaal aan elkaar vastgeplakt. Wie zei dat je s'nachts gratis stroom kan krijgen, hè? Als je een stroombedrijf bent. Ja, want de Duitsers die hebben het over, hè. He? En die moeten het gewoon kwijt, he? Want dat is raar met stroom, he? Je kan het wel opslaan, hè. En dan heb je verlies. En als er iets is waar de moderne mens niet meer tegen kan, hè. Dan is het verlies. Niemand houdt ervan, hè. Er was vanmiddag nog een een of andere aandeelhouder in iets weet ik veel wat. En die was miljardair, hè. En die, die zag zomaar een paar miljoen wegvliegen vandaag, hè. En ik denk dat is mooi, hè. We zitten op deze aarde, binnen deze dampkring. Dus dat geld komt vast wel weer ergens terecht, hè. En dan kunnen andere mensen die mooie dingen mee doen, hè. Ja, want wat moet een miljard daar nou met miljoenen? Daar heb je niks aan, daar ken je niks mee, hè? Eerger nog. Het is gewoon eigenlijk een leugen. Ja, sorry dat ik het zeg, mensen. Maar dat geld is eigenlijk een leugen waar we met z'n allen in geloven, hè? Het is net zoals vroeger, hè? Ja, tegenwoordig kun je dus hele foute activiteiten doen, hè? Bijvoorbeeld, neem, neem bijvoorbeeld een voorbeeld, hè? Je werkt bij de politie. En je gaat in de achtertuin bij twee bejaarde mensen, hè? En daar snij je twee planten weg, he, Van die bejaarde mensen, he. En die neem je stiekem mee, he. Dat kun je doen als politie, he. En daar word je dan voor betaald, he. Dus als je foute dingen wil doen, he. En ervoor betaald wil worden. Ik heb het, ik, ik heb het nou jaren in de gaten gehouden, he. Maar je kunt beter bij de politie gaan, als bij de boeven, de, de boeven houden het niet zo lang vol, in. De politie... Die gaan binnenkort op straat tegen jou vertellen van je hebt een merkwaardig kugje. Of ik kom jou hier tegen in een, een of andere oude database, hè? en dan ziet ik dat jij dit en dat en zo en zo bent hè? maar totdat de stroom uitvalt dan weten ze niks meer en daar hebben ze al last van hoi. met hun communicatiesysteem hè. ja ja ook daar blijkt dat die gewone moderne nieuwe telefoon beter werkt als alle nieuwe wetse andere dingen. Hè? En dat is raar. Dat is heel raar. Zoals dat bijna alles raar is tegenwoordig. Hè? Dat, dat het zo raar is hè, dat sommige mensen. Bijna geen uitweg meer zien. He. En daar bijna met niemand over te, te kletsen. En uiteindelijk zelfs met niemand erover kunnen kletsen. Want ze denken dan over je. Dat het niet goed mee gaat. En dat kennis ze geen lol met je hebben. Alsof het daarom gaat. Lol. Alleen maar lol En daar gaat het niet om Het gaat Om het beleven Dichtbij zijn Het ervaren Daarvan denken Te leren En uiteindelijk als je alles denkt Te weten Dan ga je dood Dus mijn tip is mensen Blijf leren Blijf bezig. En zorg dat je nooit weet hoe het allemaal in elkaar zit, hè? Want dan word je ook niet gelukkig van, hoor. En, en, en zoals ik net al zei. De meeste mensen blijven dan helemaal uit je buurt. Daar hoef je niet eens grieperig voor te zijn. Je, je hoeft alleen maar tape pressief te worden, of eh, dat je er geen gat meer in ziet, of dat je denkt: het kan mij allemaal gestolen worden, of nog veel ergere dingen. Ik, ik zal zeggen, mensen, hoe u, hoe u en hoe u je? Ik zou het doen. spend but I tried my best to try one or two I saved a that I could do Lord nobody let me have one life you've done I knocked up water now all the time but I'm going to choose this and the truth. Lord without a doubt Nobody wants you when you down. My hands on a down again. I was holding till that evening. Het waren nog eens tijden, beste mensen. Hè? Dat je het gewoon niet allemaal wist. Hè? Dat je zeker wist dat je het allemaal niet helemaal kon weten. Hè? Dat gewoon sommige dingen gewoon zo waren. Hè? Die tijd dat alles nog simpel was. En dat je probeerde het te begrijpen. Maar als je het niet begreep, was het geen probleem. Hè? Nu kennen mensen al wekenlang in de put terechtkomen Op het moment dat ze in paniek raken Omdat ze het niet meer weten Ik kan je één ding vertellen, hè Van die mensen uit die tijd van vroeger, hè Want dan was ik er ook één van toen, hè In ieder geval, er waren toen nog veel meer mensen Die nog van veel vroeger waren Maar die zijn er nou niet meer, hè maar daar gaan we het nou niet over hebben Die mensen hadden maar één zekerheid Eén ding waar ze op konden varen hè? En dan denk je Nou, wat zal dat dan zijn hè? Die enige zekerheid Die ze toen in die tijd hadden hè? Ja, er was er eigenlijk maar één zekerheid hè? En daar kom je nu ook niet omheen wat, waar en hoe je ook bent, en, en, en waar je ook staat nu hè? Of, of lig, of hang, of, of zit het kennen allemaal. Maar ja, in die tijd was het allemaal nog simpel hè? ja toen wisten ze maar één ding zeker. En dat is, ja, dat is zeker he. Man was found, you made me love you, and you made me cry. You should remember that you were born to die. Something high yellow, something black and brown. I got a black woman, she's pretty warm in town. You made me love you, and, and you, you made. about that baby you've been running around you, you made, made me love stuck, you and you made me cry you should remember that you were going to die Now look at woman give me your right hand I go to my woman ja, en dat zijn de dingen die je nooit moet vergeten, hè. Hoe het echte leven in elkaar zit, hè. Dat is het echte leven mensen. levert, belevert. En ja, ik kan je helaas maar één ding garanderen. En het houdt op. Hè. Dus zorg in ieder geval dat je er wat van meemaakt. Je hoeft er voor mij helemaal niet eens wat van op te steken. Hè. Ja, en in dit soort uh, momenten, hè, hoef je me er ook niet mee aan te steken, hè. Nee, en sowieso één tip, mensen, ik ben graten mager. Er zit geen vet in mijn om te branden. Dus ja, het zal bij mijn tijd nog wel even duren. En jouw tijd ook, en jullie tijd en jullie tijd allemaal, hè. In welke tijd er dan ook is, hè? Want ik weet niet of jullie het weten. Maar ook daar is nog de hele tijd van alles en nog wat over te doen, hè? De tijd. In welke tijd, hè? En waar is die dan, hè? Kan ik tijd kopen? Want dat is wat de meeste mensen denken: dat het zo werkt, hè? Tijd kopen. En dat denk ik in heel veel gevallen. Hè? hoe ziek het ook mogen klinken. waarom zou je tijd kopen? Hè? Je kan beter zorgen dat de tijd. dat je er bent. Hè? het maakt niet uit welke tijd. Hè? dat je er dan wat van maakt. Hè? Dan, dan, dan probeer je te leven. En dat betekent zoals de mensen net al zeiden: daar zijn ook af en toe traantjes bij nodig, en glimlachjes, hè? en knuffeltjes, maar af en toe kan je ook een ongelofelijke forse pet voor je bek krijgen. En dat is eigenlijk hoe het leven is. He? Het is niet meer. Het is niet minder. He? Nee, en de een krijgt een pets in zijn bek van zijn eigen ideeën. Zoals die huilende miljardair. Die krijgt een pets in zijn bek vanwege dat hij zijn geld ziet verdwijnen. Ja, het is maar waar je niet gelooft. He? Ik zou je zeggen, ik geloof al mijn hele leven lang nergens in. Niet eens in mezelf. Ik heb niet het idee dat ik dat nodig heb, hè. Nee, want stel je voor dat je geloof in jezelf zou hebben, hè, Dan kun je eigenlijk alleen nog maar een rotzak worden. En ik weet niet of er wat voorbeelden te vinden zijn zo rondom de wereld, maar ik denk vast dat jullie wel weten hoe dat werkt. Als je echt helemaal, echt helemaal op jezelf vertrouwt, hè, en van je eigen zekerheden zeker denkt te zijn, let wel op, he. denkt te zijn, hè, want je kan niet zeker zijn, hè. Zoals ik net al liet horen. Er is maar één ding wat zeker is, he. Maar ook dan is er nog niks aan de hand, hè. He. Want het komt allemaal vanzelf weer goed. En, en, en, dat denk je op dit soort momenten niet aan, hè. He. Dat, dat het allemaal op een gegeven moment ook weer goed komt, hè. Maar ik heb geleerd van mijn moeder, hè. Is eigenlijk... Ja, dat is de belangrijkste les die ik eigenlijk gehad heb, hè? Dat je er gewoon... ...op een goede manier tegenover moet staan, hè? En dat betekent niet met wapens, hè? En dat betekent niet met geweld, hè? Maar je staat er gewoon tegenover. En dan zie je tegenover je een ander mens... Die het ook niet weet, hè? En op het moment dat je dat voelt, hè? Dan ben je echt op aarde. Want we weten het niet, hè. En iedereen die tegenover jou komt te staan. Die zegt dat hij het weet, hè. Die denkt alleen maar dat hij het weet. En dat klinkt voor sommige mensen dan weer heel negatief, hè. Maar zoals mijn moeder al zei, het komt altijd allemaal goed. Hè? mensen, neemt van mij aan dat het allemaal goed komt, hè? En dat zegt niks over jou en mij, hè? Nee. Dat zegt alleen maar iets over het, hè? En het, dat is het onbespreekbare, hè? Dat is waar we het niet over hebben. Dat is het, waar het eigenlijk ook nooit over gaat, hè? Maar het enige het wat recht is, hè? En waar ik eigenlijk hoop dat jullie allemaal mee bezig zijn, hè. Dat is het zijn, hè. Dat je het bent, hè. Je, je, je kent niet beter, hè. Dit ben jij. Dit is wat er van te maken valt, hè. En zo hoor jij te zijn, hè. Mijn tip is mensen, wees nooit als alle anderen, want dan schiet je helemaal niks mee op. Maar je kan wel denken aan alle anderen, hè? Je, je, je kan wel meeleven, hè? je kan ook meedoen, hè? of juist weglopen hè, als je er geen zin in hebt, hè? Dat kan ook. Eigenlijk de hele wereld ligt voor je open. En alle mogelijkheden die er maar zijn, die zijn er. Maar welke heb je echt nodig? Welke dingen, welke mensen denk jij bij jezelf dat je echt nodig hebt? En, en voor dan, hè? He? Want het mag nooit zo zijn dat het alleen maar voor jezelf is, hè? En dat is wel zoals het nu werkt. Het is allemaal ik, ek, ik, En mensen van vroeger, hè? Die wisten al dat dat nergens over ging. He. Nee, je kent er heel arm van worden. He. Als je te veel overtuigd bent van je eigen gelijk. Ja, dat ken ik. Dat ken ik. Dat kun je in de kranten lezen. He. Mooi roggend dan, Tot als je beweert dat je het beste doet voor iedereen, hè. Tot dan iedereen uiteindelijk alleen nog maar aan zijn eigen geld kan denken, hè? En dat is raar. Dat is heel raar. Daar heeft helemaal niemand wat aan. Kijk, je kan namelijk ook zo leven hè? dat je geen geld hebt. Hè? En dat vindt ook niemand goed. Hè? Iedereen denkt dan dat het aan jou ligt. Hè? Dat jij geen geld hebt. Hè? Maar eigenlijk kun je het ook omdraaien. Dat het aan hun ligt. Hè? Dat ze jou geen geld geven. Ja, dat is heel ingewikkeld om zo te denken. Hè? Maar ik hoop altijd dat er uit welke rand dan ook weer iets goeds voortkomt. Hè? Maar ja. Ik ben ook maar een mens. En ja, dat is het. Het waar de mens echt goed in is, he? is in hoop hebben op, ja. dat je gelooft dat het ooit zou kennen, he? Ja, want waarom zouden er anders loterijen zijn, he? dat soort dingen, dat kan alleen maar werken, als iedereen denkt, dat zou ook heel rijk kunnen worden. Zonder te werken. En dat zeg ik dan weer heel dom natuurlijk. Hè? Want dan denkt iedereen weer van als je niet werkt dan heb je geen geld. Ja dat is wel zo natuurlijk. Dat als je niet werkt dan heb je geen geld. Maar, maar dan nog hè. Waar gaat het geld eigenlijk over? En waarom hebben we het bedacht? Het is heel handig. Ik ben nog geen handiger middel tegengekomen. He. Nee, zo'n pimpas hebben we het net al uitgebreid over gehad. Als de stroom uitvalt, dan heen ineens geen geld meer. Terwijl je altijd in je zak kunnen hebben Maar dan is het tegenwoordig ook wel weer zo Dat je niet meer als 3000 euro in je zak mag hebben, hè? Want anders ben je verdacht En dan vertelde ik net nog een verhaal over miljardairs, hè? Die hebben dat geld niet in hun zak, hè? De miljonairs ken je en miljarden ken je vooral herkennen. Omdat ze nooit geld bij zich hebben. Nooit geld bij zich hebben. Dus als je je ooit een keer miljonair of miljardair wil voelen. He, heb dan nooit geld bij je. En dan niet smokkelen. He? Met toch nog een paar eurotjes hier of daar. Maar gewoon even geen geld. Ik denk dat het heel goed is voor de meeste mensen om dat eens even mee te maken. He? Want ja, ik kom dagelijks jongens onder de brug tegen die geen cent te maken hebben echt geen cent mensen kijken op die jongens neer want dan had je maar een vak moeten leren of hoezo Het is toch werk zat maar zo simpel zit het niet mensen het is veel ingewikkelder ja, leefden we nog maar vroeger, hè? Dan wisten we niks zeker. En dan hadden we alleen maar hoop, hè? En over het geld zei ze toen ook al hetzelfde, hè? on your own. Hartje in de bast Bij onze letters Heb gekrast Als ik aan je denk Dan word ik rood van binnen En als je naar me lacht Krijg, krijg ik kriebels in mijn buik Als ik zag je in je knijp mm -hmm. Dan is het net Ontwikkelingen razendsnel gaan. Um, en ik kies ervoor om zoveel als mogelijk... daar waar informatie sneller kan worden uh, gegeven... Uh, op de website... om meerdere malen per dag informatie uh, aan te passen. Dat is de inspanning waarvan ik vind dat die heel belangrijk is... om feitelijke informatie aan Nederland te geven... over ontwikkelingen rond het, uh, rond het virus. Uh, wat we naast de informatie die u al kent... Uh, ...willen toevoegen, ben ik mee bezig... ...op naar aanleiding van de oproep die is gedaan in een motie... ...om te kijken of we een vorm kunnen vinden... ...waarin we dagelijks op een vast moment... ...de laatste stand van zaken kunnen delen met Nederland. We hebben natuurlijk heel veel informatie via kranten... ...via radio en televisie... ...maar de gedachte was uh, in het vorige debat, voorzitter... ...dat we dat ook vanuit uh, de, de overheid organiseren... ...een soort update per dag... Uh, nou, daar kijken we nou, naar. Dus, uh, dat wordt dan een, in de, liefst in de vorm van een in goed Nederlands talking head. Zodat je het ook makkelijk tot je uh, kunt nemen. Wij zijn daarmee aan het puzzelen, uh, voorzitter. Ik hoop je daar heel snel, uh, spoedig over te kunnen informeren. Hallo, daar ben ik. En ik ben de talking head. Ik, ik, ik, ik ga het je allemaal even uitleggen, want ik weet het ook niet. Nee. Nou, dat is toch helder en duidelijk. Klare taal. Het zou... Maar het kan ook. Eventueel als je het... Maar dan... Dan zou ook... Als je het... het en dan? En daarna? Kijk... En dat is het raar. Waar mensen denken... Sinds dat we... De landbouw hebben... Bedacht dat we alles kunnen plannen. Maar nou, dan moet je maar eens aan een boer vragen, maar dat kan natuurlijk nooit. Z zeker niet op basis van landbouw. Nee, heb je niks. Het ene jaar gaat het heel goed, het andere jaar gaat het allemaal fout. Soms gaan het wel een paar jaar achter elkaar. Heel goed. Maar dat wil niet zeggen dat je dan weet hoe het werkt. Dat weet je namelijk niet. Krijg je ook nooit te weten. Er nee. is namelijk ook geen reden voor om dat allemaal te weten hoor. Want ik heb altijd het idee dat. Hoe meer ik te weten denk te krijgen is. Ja. Hoe, hoe moet ik het zeggen? Het, het geeft me alleen nog maar meer onzekerheden. Ik heb eigenlijk al op mijn vijftiende besloten dat ik niets meer wilde weten. En dat het nergens toe zou leiden. En, en dat ik er ook niks aan zou hebben. Ja, en ik ben een mens. Dus ik ben heel snel over gegaan. Want niks eraan hebben. Dat is voor de mens vaak een reden om alleen nog maar dingen te doen waar je wat aan hebt en dan zijn mensen op een gegeven moment zo dom geworden dat hebben alleen nog maar in cijfers uitgedrukt kan worden ja gaar dat zijn we later geld gaan noemen cijfers Hoeveelheden. En vanaf dat moment... ontstond er een heel klein... Een heel klein... heel klein virusje. Hebberigheid. Noemden ze het toen. En dat schijnt... op de een of andere manier... Gewoon geworden te zijn En nu staan we daar allemaal in ons hemd Ja Wees je rondom ons heen te kijken en Zoeken naar zekerheden Naar veiligheid Naar Ja naar wat eigenlijk Zekerheden, zijn die er dan, waren die er ooit, ik ben wel eens bij iemand thuis geweest, die stond te springen op zijn huiskamervloer, ik ben weggegaan, hij is gaan slapen, En de volgende dag zat er een heel groot gat in zijn vloer. Dat was in Limburg. Toen bleek er onder zijn huis een mijnschacht te zijn. Die s'nachts ingestort is. En dan kun je je afvragen, hoe komt het dan omdat hij op zijn vloer heeft gesprongen? Of komt het omdat die mijnschacht zo slecht gestut was? En, en zo zal je zien dat er bij ieder probleem altijd meerdere mogelijkheden de oplossing kunnen zijn. Maar ja, als het eenmaal gebeurd is, ben je toch te laat. En dan hoef je er niks meer aan te doen. Je hoeft het alleen nog maar... mee te maken. Het aan te zien. Erbij te staan. Ja, en misschien val je zelfs... om. Zomaar in één keer. Dat kan. Maar... was het vroeger zo anders... Nee, hè? ik weet niet, eh, als je het wil opzoeken, eh, rond 1900 werden er al foto's gemaakt. Over de hele wereld. En dan kan je zien hoe het er toen uitzag. En ja, heb ik heb toch wel dingen gezien waarvan ik dacht: van nou, ik ben blij dat dat nou beter is. Dat is ook weer zo'n woord, hè? Beter. Alsof dat gezond is. Dat het altijd maar beter moet. Volgens mij is dat helemaal niet zo. Nee. En gisteren ook niet. Het is gewoon eigenlijk voor mij, hè... Dat komt omdat ik op mijn 15 misschien al besloten had om het gewoon helemaal niet meer te willen weten. Uh, onbegrijpelijk. Dat mensen op de een of andere manier altijd de neiging hebben om ergens een betekenis aan te geven. Of om ergens een richting aan te geven. Net zoals we gedaan hebben met talloze rivieren, waardoor nu ineens allerlei stukken onder water kunnen staan die dat vroeger nooit konden. En die plekken die dat vroeger altijd heel goed deden, die doen het niet meer. Moeten we weer nieuwe oplossingen vinden voor problemen die we zelf gemaakt hebben. Ja, en dat is voor mij dat is ook een belangrijke les om gewoon te weten dat je gewoon eigenlijk alleen maar dingen moet doen die je moet doen. En niet omdat jij vindt dat het moet of wat dan ook. Maar hoe, hoe moet ik het uitleggen? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk uit te leggen voor mensen die steeds ergens anders zijn. ik bedoel het eigenlijk zo. Ik... Streef voor Er ligt iets in de weg. Of op de weg of over de weg. Of... In ieder geval het ligt niet op de plek waar jij het graag hebben wil. Want daar komt het uiteindelijk op neer. En dan zou ik mezelf altijd als eerste vraag stellen... Maar heb ik dat wel te willen? En dan ben ik achtergekomen dat je dan in situaties kan komen dat je op een gegeven moment toch beslissingen moet nemen die je zelf niet wil. Maar omdat andere mensen dat nou eenmaal zo bepaald hebben. Andere mensen hebben een idee hoe jij jouw leven dient te leiden. En dan met welke soort ei je dat moet doen. Want er zijn lange eieren en korte eieren. Zijn kipeien. Ongelooflijk veel eieren. Tjonge jonge jonge. Als ik daar zo over nadenk, denk ik. Is het niet zo dat alles beter in zijn of haar of genderneutrale ei had moeten blijven? Zodat we al deze problemen die we tijdens ons leven meemaken, niet hoeven bij te wonen. Ik denk dat er een heleboel mensen van dromen. Van een wereld waar geen problemen zijn omdat je het allemaal van tevoren weet. En dat leek me op mijn vijftiende al saai, maar ik, ik ben nu veel en veel ouder en komt eigenlijk alleen nog maar saaier om over dat, het leven moet juist onvoorspelbaar zijn het leven zelf is onvoorspelbaar maar ook onvoorstelbaar echt waar is nog niemand die, die een goede uitleg heeft gevonden hoe, hoe dat zo gekomen is dat leven en, en leven we überhaupt wel is dit wel realiteit tegenwoordig weet je niets meer zeker en ondanks dat lopen er op de straten nog minstens 95% van de mensen overtuigd te zijn dat ze dingen zeker moeten weten dat het ergens belangrijk voor is. Dus als je je examen haalt en de juiste antwoorden geeft de juiste antwoorden, maar wat zijn de juiste antwoorden? Ik, ik ken ze niet. Ik ken ze echt niet. Nee. Maar maak ook helemaal niet uit, joh. Nee. Weet je, ik, ik geniet van mijn leven. Ik, ik, ik heb dit maar één keer, hè. Ik kan in reïncarnatie gaan geloven wat ik wil. Maar ja, de feiten bij ze helaas anders uit. En dan begin ik over iets als feiten. Dat is toch ook net zoiets als denken dat je het zeker weet? Of ligt dat net iets anders? Oh ja. Dat ligt heel anders, want feiten zijn de dingen die je kan checken, die je kan testen. Of is dat ook niet waar? Het zou zomaar kunnen zijn dat je een test hebt die denkt dat die iets meet. Dus ja, dat heb je tegenwoordig, hè? AI noemen ze dat. Ja, dan hebben wij onszelf wijsgemaakt dat we iets, iets wijs kunnen maken, waardoor wij wijzer kunnen worden. En dat is een kringetje, een cirkel. En daar kom je nooit verder mee. Ja, rondjes. Dat heb ik nu ook gedaan. Volgende week woensdag heb ik bijvoorbeeld uh, 57 rondjes, oh nee, ja toch, 58, ik weet dat helemaal, 58 rondjes rond de maan gemaakt, ben ik al zo oud? Ja rondjes, ja, dat is het enige wat ik eigenlijk doe, rondjes en, uh, uh, en verder niet, ik ben een soort ruimtereiziger. Want ik reis op een heel groot ruimteschip. Door de ruimte. Die ik ook nog steeds probeer te ontdekken. Want ook van de ruimte weet ik eigenlijk nog niks. Van de aarde weet ik eigenlijk nog minder. Het ja, is echt waar. En van de diepzee, oh, oh, oh, praat me er niet van. Maar zekerheden, op de een of andere manier, heeft iedereen zekerheden. De regio in Limburg en de buren uit Duitsland, dat daar veel nauwere contacten zijn op, laat ik zeggen, GGD-niveau, provincieniveau, lenderniveau. Uh, dus dat is een veel makkelijker aangrijpingspunt om eenduidige informatie uh, te, te organiseren. Uh, maar ik moet daar, daar moet ik nog extra aandacht aan besteden, zowel voor Duitsland als voor België. Ja? Het is goed te horen dat die coördinatie er is... maar juist in deze regio, die de minister nu noemt... daar zijn juist bij bevolking heel veel zorg en onduidelijkheid. Kan de minister zich dan inspannen als die coördinatie er is... dat die informatie dan ook goed bij de burgers terechtkomen... die nu daar juist zorg over hebben? Ja, voorzitter. Want ik heb al gezegd dat ik vind dat voor bestrijding... aanpak van coronacrisis... publieksinformatie, informatie key is. Zeer belangrijk is. Dus ik wil me er zeker voor in, uh, inzetten... Uh, ja. Uh, ja, Ja, zegers. De heer Segers heeft niet zoveel. Nou, mevrouw de voorzitter. Um, mevrouw de voorzitter, we hebben hier met de minister-president uh, gesproken over het al dan niet sluiten van scholen. En uh, ik wil de minister van Medische Zorg vragen of hij kan bevestigen dat het gezondheidsrisico van leerlingen en docenten, dat dat doorslaggevend is bij die afweging. Ja, voorzitter, we hebben nou, de, de, de redenering die wij vanmiddag hebben gevolgd is dat we de, de kinderen uh, graag naar school willen laten uh, gaan... zodat hun ouders aan het werk kunnen uh, blijven. Uh, omdat kinderen een laag, lager risico hebben... om uh, besmetting van het uh, coronavirus. En vonden wij dat een goede keuze die we hebben gemaakt... In het, uh, uh, vanmiddag in de MCCB. De heer Segers. Maar mijn vraag was of het ge uh, de gezondheidsrisico's... ...doorslaggevend zijn bij de afweging. Namelijk als er een... ...groot risico is, als er klachten zijn... ...dat ze onmiddellijk naar huis gaan... Dat, ...en dat een school als die niet meer les kan geven... ...omdat docenten klachten hebben... Eh, ...dat die school niet aan het onmogelijk wordt gehouden. Ja voorzitter, we hebben afgewogen ...dat de gezondheidsrisico's klein zijn... ...bij, bij kinderen die gewoon naar uh, school gaan... ...en dat we aan de andere kant... ...de capaciteit van de ouders... ...die aan werk kunnen... ...dat we die ook heel hard nodig hebben... ...voor vitale processen in... Uh, uh, in ons land. Ik had eigenlijk verwacht dat de minister gewoon ja zou zeggen op mijn eerste vraag, maar dan toch even doorvragen, want um, die afweging zal iedere keer weer worden, moeten worden gemaakt. Dus die is vandaag gemaakt op basis van het advies wat is aangereikt. Heeft. Ik heb gezegd, nou, ik, snap, ik snap die afweging. Um, maar bij een nieuwe afweging moet toch de gezondheidsrisico's voorop staan? Ik vind het voor wel, leerlingen. Ik vind het wel, wel ja. En en daar, daar wil ik even een hele grote streep onder zetten. Want dat wil... Vanuit ja, het, het economische argument zorgt er wat, voor wat voor wat ongemak. Dus ik, ik snap dat dat, dat meegewogen wordt, maar die gezondheidsrisico's die zijn toch doorslaggevend. Voorzitter, natuurlijk moeten wij sociaal-economische factoren ook meewegen. Maar vanuit mijn kant vind ik het mijn opdracht om de gezondheidsaspecten uh, te benadrukken. Meneer ja, Heijnk. Ik heb u moeite mee. Ik een stuk te dat dit niet, um, Voorzitter, ik heb een vraag vader... Hier is dat wij zicht houden op de cijfers. Alleen als we inderdaad horen, wat de heer Wilders ook zegt, dat zorgverleners niet meer getest worden. We weten dat huisgenoten van mensen die vastgesteld zijn dat ze besmet zijn, worden niet meer geteld. Is het houdbaar dat wij daar goede cijfers over krijgen? Of is het logisch dat de op een bepaald punt gaat besluiten? We weten het eigenlijk niet meer precies. We moeten eerder in percentages van de bevolking gaan denken dan in aantallen. En ik wil alleen een vraag, voorzitter, ik heb graag een hele achterna te tellen, maar als het blijkt dat er niet zo is, wil de minister dat ook bij tijds aangeven dat we daarmee gaan sluiten. Ja, voorzitter, ik vind die feitelijke informatie van belang. Niet zozeer omdat cijfertjes ja, van die verschillende dagen ja. na elkaar staan, want het is een momentopname, we doen het rond, dus we zitten rond twee uur. Soms zitten ze midden in een testbatch, uh, dus dan zegt het niet zo heel veel, wat de resultaten die dag zijn, want ja, we zitten nog een halve dag weg. Uh, maar zoals ik zo, zojuist heb gezegd, ik wil met RIVM kijken hoe die tellerinformatie verbeterd kan worden. Ik heb nu daar punten voor genoemd. Het gaat over de niet geteste familieleden, gaat over de genezen patiënten... gaat over het aantal gedane test. Misschien zijn het dan niet hele precieze getallen... maar u moet wel, ik vind dat we die informatie beschikbaar moeten uh, hebben. Al was het maar om een soort trend daarin uh, te zien. Als dat, dus dat vind ik mijn ambitie. Die handschoenen heb ik opgepakt. Ik wil graag dat die informatie voorhanden is. Lukt het niet, kom ik beter. terug. Dan ga ik, ja. ja, ik Godstof. ben het van harte mee eens, voorzitter. Belangrijk dat, als het mogelijk is dat we dat doen... ...maar ook als de minister de indruk krijgt... ...we hebben het eigenlijk niet meer in beeld... ...dat we... Ja, ...het moet geen desinformatie worden. Dus dat op dat moment ook duidelijk aangegeven wordt... Ja. ...van we weten het gewoon uit. We nee, verliezen het overzicht ja. dat dat bij thuis wordt aangegeven. Daar weet ik het zeer mee eens. Ja, heer Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik was zo benieuwd hoe de minister het succes... ...van het optreden van Singapore beoordeelt. Wat verklaart dat Singapore er zo goed in geslaagd lijkt... net als overigens begin Zuid-Korea lijkt het... Om, om die curve die exponentieel oploopt in, in Nederland... in andere Europese landen van besmettingen... om die omlaag te krijgen. Wat is volgens hem de verklaring voor dat succes? Voorzitter, oh, ik heb mij te weinig verliefd in de situatie in Singapore... dus daar kan ik... Uh, dat is, denk ik, hele relevante informatie. Ik denk dat u dat wel moet doen. Ik denk dat het echt een... Makken is van deze regering, ik kwam het ook al tegen in mijn interruptie met Rutte, dat men eigenlijk niet om zich heen kijkt naar andere landen, naar wat werkt wel, wat werkt niet. Wij zitten nu in het Italië-scenario en dat is een heel onprettig scenario, dat is heel onaantrekkelijk. We moeten in het Singapore-scenario terecht zien te komen. En dat zou kunnen als we veel ingrijpendere maatregelen nemen. Dus ik wil de minister echt van harte aansporen. Ik vind het echt opmerkelijk hoor dat hij dat blijkbaar helemaal niet weet. Helemaal niet over nadenkt blijkbaar. Van hoe gaat het in andere landen? Hoe kan dat nou dat u dat niet weet? Wat vindt u er zelf van dat u dat niet weet? De minister. Voorzitter, ik heb net aangegeven dat als het gaat over kijken in andere landen... dat dan andere landen zoals België, Duitsland, eh, Verenigd Koninkrijk, eh, Frankrijk, eh, Spanje, eh, Italië dat nog andere landen, dat ik daar uh, meer naar kijk dan uh, Singapore. Omdat ik uh, wil leren ook van die landen dichterbij... en ook meer samenwerking ervaar in het de, de Europees, Europees verband met die collega's. En dat vind ik waardevol. Ja, maar kijk, het is dus eerder in Azië geweest dan in Europa. Dus als je naar Azië kijkt, dan kijk je naar de toekomst. Dan kijk je naar wat er hier kan gaan gebeuren. En wat we zien is dat het kabinet, en dus ook u voortdurend achter de feiten aanloopt. Dat, dat kunnen we constateren. Dat u niet had gedacht dat het zo groot zou worden. Dat u niet had verwacht dat het deze omvang zou krijgen. Dus blijkbaar gaat er iets mis in de inschattingen. Dat kunnen we constateren. Blijkbaar lukt het u niet om goed te voorspellen van... hé, waar hebben we mee te maken? Nou, dan kunt u kijken naar de landen om ons heen. En tot op zekere hoogte kun je daar wat aan hebben. Maar over het algemeen zijn die allemaal veel later met infectie geconfronteerd dan landen in Azië. Dus zou het niet toch heel verstandig zijn, intelligent zijn, om even te kijken naar hé, hey, wat hebben ze in Singapore eigenlijk gedaan? Wat doen ze in Zuid-Korea? Hoe pakken ze het aan in Hongkong? De minister. Ja, voorzitter, dat het virus zich moeilijk laat voorspellen, dat is wel een trefzekerheid. Maar nou, door mensen zoals u. U dat niet kan, dat weten we. Ja. Niet dat in het algemeen... Wij wisten zes weken geleden al dat we spoedmaatregelen moesten nemen. De andere opmerking is dat het natuurlijk een goed idee is om ook naar ervaringen van Singapore... Het gaat dan nou. Ik weet wel we dat gaan bekijken. Ja, als ik dat zo zeg, gewoon. Go, bring me my shotgun. Oh, lightning's like gonna start. Let's shoot again. Go, bring me my shotgun. I just gotta start shooting again. You know I'm gonna shoot my woman. Cause she's fooling around with too many men. Let's read, now don't shoot you, little woman. Yes. My doodabas shotgun, it just won't fire. Op basis van artikel 39 van die wet, veiligheidsregio's, speelt dat in geval van een ramp of een crisis van meer dan plaatselijke betekenis. En uh, wij hebben uh, de heer Bruls, de voorzitter van de veiligheidsregio's, vanaf vanmorgen betrokken in de MCCB. En uh, via hem is het dringend advies doorgegeven om waar dat nog niet aan de orde was: het grip 4. ...toe te passen en ik ben ervan overtuigd dat dat ook wordt opgevolgd... ...want het gaat hier om een crisis van meer dan plaatselijke betekenis. Um, dat ging ontstaan, maar ik ga erop um, Ja, Hebben de gemeente en de veiligheidsregio's een beeld hoe de kritische processen door kunnen gaan? Uh, de maatregelen van het kabinet zijn ook gericht om de samenleving... ...ondanks wat ik zei dat we heel veel van de mensen vergen... ...toch zo goed mogelijk te laten functioneren en de verspreiding in te dammen. We bereiden ons ook echt op voor dat een langere duur dat tot allerlei uh, grote aanpassingen zal leiden. Ook in vitale processen. Maar het is zo dat de bestaande continuïteitsplannen daartoe nu ook echt worden geactiveerd. Zowel op landelijk als op regionaal niveau. En we hebben de vitale organisaties ook gevraagd om zich daarop voor te bereiden en voor alle sectoren uh, zijn we ook in beeld aan het brengen wat op langere termijn nodig is om de maatschappij zo goed mogelijk te laten functioneren Daar, meneer Bordé, maar de, de minister was nog niet klaar met het eerste ik, ik, onderdeel dan krijgt u daarna het woord ja, Voorzitter, uh, een vraag van de uh, ChristenUnie over de basisvoorzieningen en voedselvoorzieningen. Het kabinet is in overleg met de supermarkten en de voedselindustrie... alle relevante scenario's die zijn en worden ook verder doorgesproken. Want het ontwikkelt uh, zich natuurlijk ook. Uh, en het bedrijfsleven is daarbij ook aan zet... en bereidt zich inderdaad voor op de nodige maatregelen. En we kijken uh, waar moet worden aangesloten om... Uh, nog verdere randvoorwaarden, misschien ook zelfs door noodwetgeving te creëren, maar daar zitten we in ieder geval van dag tot dag bovenop tot dat punt. Een belangrijk punt is ook uh, gevraagd hoe gaat u straks naar de normale situatie terug? Nou, voor nu zijn. Uh, de... the sun gonna shine in my back door. Uh, voorzitter, bezig geweest om nou ja, het hele pakket maatregelen waar u vandaag van gezien heeft, dat die ja. nodig zijn om die op een rij te zetten. De heer <laughs> Ja, uh, en, en nou even ingaan op mijn vraag, als het mogelijk is, moeten we niet onmiddellijk die grenzen sluiten? Moeten we niet controleren wie ons land binnenkomt. Het, het is een soort heilig ...project van dit kabinet om alsmaar die migratie aan te wakken... ...maar dat is toch gewoon niet meer vol te houden nu? Als je kijkt wat andere landen doen, hè? al die andere landen... ...die zijn allemaal bezig, jongens, niet meer zomaar iedereen... ...het land in Oostenrijk doet het, Denemarken doet het, Duitsland doet het... Alle landen, in Ierland doet het, Amerika doet het... ...wat doen wij? De... Kunt u er gewoon antwoord op geven? De ja, Amerika, de Verenigde Staten van Amerika zitten niet in Schengen. Dus ik denk dat we dat even. Maar we een... kunnen gewoon op basis van artikel 25 van Schengen doen wat we willen. Nee. Nee, maar het gaat was wel Schengen. niet iets aan het. U heeft een vraag gesteld en de minister geeft het. Ik ben het gewoon aan het spreken. Gaat u verder. Voorzitter, even terug naar de problematiek. Kijk, um, gesloten grenzen. Uh, even los van alle beleidsmatige en politieke afwegingen... die hier in het parlement over een discussie aan de orde zullen zijn... die zijn op dit moment in ieder geval in het kader van de crisisbestrijding niet een uh, prioriteit. Al was het maar omdat, zoals collega Bruins heeft uh, geschetst... Uh, we al hier en daar een probleem hebben ontmoet... waarbij bij de open grenzen we merkten dat een EU-partner misschien toch wat uh, papierwerk had ten aanzien van het hier naartoe krijgen van vrachtwagens met eh, beschermingsmiddelen. Eh, dus dat is op dit moment, in, laat ik zeggen, in het kader van de crisisbestrijding volstrekt contraproductief. En een ander punt is, eh, het project waar ik op dit moment verantwoordelijk voor ben, voorzitter, dat is de crisis eh, op het gebied van de verspreiding van het coronavirus. Daar hebben we vandaag een heel groot aantal maatregelen van aangekondigd waar ik achter sta... ...met het hele kabinet. Dat zijn de maatregelen waar we ons op moeten richten. Ja, dit is een standaard karikatuur als je het hebt over grenscontroles. Er is een grenzen dicht, want we moeten... ...kan niet, want we moeten vrachtwagens met producten ons land binnen. Maar daar gaat het helemaal niet om. Je kan prima producten via vrachtwagens, je kan ook prima mensen... Je land binnenlaten alleen je moet het controleren. Daar gaat het om. En dat kan het kabinet instellen. Het heeft ook helemaal niets te maken met Schengen. Want Schengen maakt dat gewoon mogelijk. Het verdrag, artikel 25, biedt al die mogelijkheden. Dus u moet daar gewoon op ingaan. U kunt niet zeggen, ja we kunnen dan geen voedsel meer ons land binnenkrijgen. Daar heeft het helemaal geen fuck mee te maken. En het tweede punt, als u bezig bent met het bestrijden van de verspreiding van corona. Dat is nou precies... ...wat dus niet te controleren valt als die grenzen open blijven. Dus als dat is wat u wilt... Dude, have you heard about the, oh, coronavirus? the coronavirus? Yeah, yeah. hysteria, miseducation, racism... The nobody understands how to cough, right? It's so hot right now. Let's go to China and shoot a video. Yeah. What the hell are you talking Dude, about? Dude, let's go. Everyone's going the other way. I think you need pump to break, Tommy. Tickets are going to be so cheap, oh bro. so cheap. China, you know, you gotta wash your hands, cover your pocket, don't eat feces, you know, it's really hard to miss. I it. learned a lot too. I learned a lot too. I learned you can get a whole city bag in which you want me to talk 17 you want. Also of the agent lady like fire. Fire. Ow! and nothing bad ever happens to us, you know? <coughs> I don't know. I don't know. He died. He was a racist. Dude, coronavirus. It's so hot right now. We <laughs> need... I can't get coronavirus, man. It's because I'm white. Motor. <laughs> My hubris doomed me. <laughs> <laughs> That's the first documented death He's by racism. Yeah. Never forget. Okay. Really say, uh, That's uh, not true. Dude, uh, <laughs> <laughs> have you heard? <laughs> about yeah. about the thing about the cornhuskers Really? Aren't you glad we came to China, Z? I love this open air meat yeah. market. No, no, no. Oh, breathe it in. It it's in. It's it's uh, deze regio vraagt om de, even onder iets, iets aan ja, ja, ja, de Voorzitter, deze nee. de, de, de nee. de regio heeft lucht iets andere aanpak. Dat suggereert ook Het, het dus helemaal generiek, regio-generiek verschillend zou kunnen zijn. Uh, het, het, ik meende dat de vraag van de heer Seger zo was gericht. Kan het zijn dat er een... Uh, in overleg met de veiligheidsregio een bepaalde uh, maatwerk, maatregel wordt getroffen uh, tussen een school en de burgemeester in de plaats waar die school is, die net even op een paar punten iets anders is, allemaal nog steeds vanuit het uh, advies van het OMT, het uitgangspunt, geen scholen sluiten. Meneer Segers. Zeg, ja, tot slot ...probeer iets, iets, iets te pakken krijgen... ...wat ons zou kunnen helpen in de komende dagen... Uh, ...en wellicht weken. Um, ONT is, is top-down... ...is een, een, een algemeen advies voor het hele land... ...maar een lokale GGD... ...die kan ook kijken... Hey, wat, wat, ...wat is nu aan de hand... Wat is, ...hoe snel gaat het hier... Uh, ...is er een school die, die, die speciale niet? ...en als dat op een gegeven moment... ...in een regio een heel acuut probleem is... is ...mijn, mijn, mijn vraag is... ...heeft een veiligheidsregio de ruimte, de mogelijkheid... ...de bevoegdheid om te zeggen... Um, van onderop komen wij ook met wijsheid. En, en, en vragen wij, wellicht aan het kabinet, maar om ja. hier specifieke maatregelen te maken. Ja, maar het kan zeker zo zijn, daar is dan juist die verbinding voor... Uh, dat een, een veiligheidsregio uh, uh, bij het kabinet komt of bij het RIVM en zegt... Uh, ja, we, we moeten echt even goed met elkaar kijken of hier nog een bepaalde extra of andere maatregel kan. Maandag aanstaande uh, spreek ik uh, met de voorzitters van alle veiligheidsregio's in het kader van het veiligheidsberaad hier verder over. Uh, en uh, dan kunnen er zeker nog wel bepaalde vragen op die punten zijn. Meneer Heink, Ja voorzitter, ik denk dat veel mensen zich uh, afvragen wat nu precies de status is van de maatregelen die vanmiddag zijn aangekondigd. En ik zou graag van de minister willen weten, kan hij dat duidelijker maken? Kan hij bijvoorbeeld duidelijk maken aan mensen wat er gebeurt als iemand, een bedrijf, Particulier die een groot feest houdt als hij toch bijeenkomsten organiseert met meer dan 100 mensen. Wordt er dan ingegrepen? Uh, gebeurt er dan iets? Of spreekt de minister, spreekt het kabinet de verantwoordelijkheid van mensen, bedrijven, ja. verenigingen zelf aan? De minister. Nou voorzitter, de, de, de, ik had daar inderdaad, die was misschien ook van de heer Heijen, maar misschien ook van meer leden. Ik wil niemand tekort doen. Nog die hele wezenlijke vraag, wordt er nou gehandhaafd? Uh, op dat punt van de evenementen van niet meer dan 100 personen. Nou, daar even dit op. Primair ligt de verantwoordelijkheid... als het gaat om iets wat georganiseerd is... bij de organisator zelf. Uh, als het gaat om evenementen die vergunningsplichtig uh, zijn... dan geldt dat er een verbod kan worden uitgevaardigd. Laat ik die ook maar even op een rij zetten. Maar goed, het gaat ook over samenkomsten. Ik kom straks nog even op de... Uh, is de heer op uh, de moskeeën, daar is de heer Segers en op de kerken uh, maar er zijn ook andere samenkomsten die niet uh, vergunningsplichtig zijn denkt u even aan een voorlichtingsavond uh, of iets dergelijks uh, en in dat kader uh, zegt het kabinet, wij doen een dringend advies uh, op uh, de Nederlandse samenleving en allen die daaraan deelnemen om iedere vorm van samenkomst met honderd personen af te lasten of niet te bezoeken. En dan kan er verder nog in uitzonderlijke gevallen... een beroep worden gedaan op een lokale noodverordening. En als nodig kunnen bijeenkomsten zonder vergunning... ook verboden worden op basis van de gemeentewet, artikel 174, tweede lid. En ja, dat zijn allemaal mogelijkheden... die op enig moment ook kunnen worden ingezet. Maar op dit moment gaat... In ieder geval ga ik er als crisisverantwoordelijke vanuit de dringende oproep die vandaag eh, is gedaan. En ook gezegd, die gaat eh, vanaf de afloop van die persconferentie ook in. Dat die eh, ook echt door mensen wordt opgevolgd. Omdat daar nogmaals onder ligt het belang, zoals dat ook eh, is geformuleerd in de brief. Het enerzijds het belang van het voorkomen van verspreiding van het virus en anderzijds ook de bescherming juist van de mensen die het meest kwetsbaar zijn van het virus. Ja. ja, ik ben het er eigenlijk eens. Je moet zien in mijn oog wie ik hier of zo'n serai of zo snel was doorheen in China geboren vielleicht in mijn labor door ik hier Fate to bist the king. Schütteln von nice und in oh, nice, sonst gehst du im Knast. Corona, oh Corona, bist du wirklich so gefährlich? Oh, Corona, oh Corona, nicht machen ohne mich. Een virus zijn, om um een stap te zijn. Het Songfestival, daar is nog geen beslissing over gevallen. Wanneer moet u uiterlijk een beslissing daarover gaan nemen? Met de marathon heb ik over, ben ik overeengekomen dat ik heel graag met de organisatie wil uitkijken... ...naar een geschiktere datum in het najaar, dan de temperatuur en allerlei andere dingen. Dus daar gaan we verder met elkaar over in gesprek. Het Zonfestival, daar is het voor te vroeg. De maatregelen van het kabinet gelden tot en met eind maart. Dat betekent dat er tussen eind maart en 16 mei nog zeven weken resten. De uiterste datum is voor mij het moment dat de uh, Ahoy-organisatie gaat beginnen met opbouwen. Want dan moet je om of homofkuit geven: gaat het door of gaat het niet door? Er zijn twee beslissingsmogelijkheden. Uh, EBU samen met avo Tos besluiten wel of niet door te gaan. Maar als hun beslissing in strijd is met de medische adviezen die ik krijg en dat ik dan voor, van oordeel zou zijn dat het gecanceld moet worden, dan heb ik een eigen verantwoordelijkheid. Maar het is daarvoor nog te vroeg. Ja. Wanneer is dan die deadline? Nou, die rust zo ongeveer op 5, 6 april. En, en bijvoorbeeld zonder publiek, zou dat dan doken? Nou, dat zijn allemaal opties waar ik zelf niet over ga. Ik ben verantwoordelijk voor uh, de zogenaamde a-ziektelijn waar we nu over spreken. Uh, en het modellen wel of niet in het publiek, dat is vooral van voor wethouder Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Hello, virus from Wuhan Another problem's here again Because you see the contagion creeping And the virus is indeed spreading And the memory All oh, so splintered in my brain Still remains We stand and fight the virus We hear of theories so how it grew Long snakes and bats became a fool Passing the signals from man to man Now it's growing getting out of hand It's a virus that has traveled near and far Corona. We have to fight the virus. And in the latest news I saw, ten thousand people, maybe more. People falling sick with much coughing. People falling ill with much sneezing. People worried. Oh. Keep the fight, the virus, keep your hand, always know, hygiene will stop that virus grow, when you sneeze, cover with a tissue, even coughing, just let me teach you, wear a mask if you're safe, so that others won't get it too. We count on you to help to fight the virus. Together we must overcome to beat this virus fight as one. For a life of health and harmony, it's in our hands. It's up to you and me for the health of our land. Oh, Humanity. We will the virus. ja, en het enige wat je hoeft te doen om het virus te bevechten is twee weken lang op jezelf zijn. En hoeveel mensen dromen daar wel niet van. Hoeveel mensen willen. Daar niet naartoe. Twee weken rust. Helemaal afgezonderd. Van al je vrienden, van al je kennissen, van al je levensgenot, van alles wat er buiten is. Ja, dat is een probleem voor sommige mensen. Toch. Jeetje, sommige mensen hebben overal problemen mee. Je moet gewoon naar school morgen. Ja, dat klopt. Dat blijkt nu inderdaad. Ja, wat vind je ervan? Uh, aan de ene kant vind ik het toch wel weer fijn, want ik zit in mijn examenjaar. En het komt nu toch wel uh, op een climax uh, van het jaar. Maar uh, ik snap wel dat heel veel leerlingen die in de brugklas zitten en in de derde klas... ...die er niet zo heel blij mee zijn dat we het toch maar moeten. Ik had het eigenlijk niet verwacht, want ik had het eerst over met mijn biologiedocent... En we waren allebei over uit dat we het ja, niet hadden verwacht, maar ik vind het niet erg. Ik ben eigenlijk best wel jammer, want ik had me toch al wel een beetje verheugd op uh, twee weekjes vakantie. De examens komen er natuurlijk aan en um, dan is wat extra les wel fijn. En als we dat dan allemaal missen, denk ik dat het wel wat gevolgen gaat hebben voor prestaties van ja. verschillende mensen. Ik denk dat het heel nodig is dat we die lessen ook daadwerkelijk krijgen. Alleen daarentegen is het misschien nog belangrijker dat de meerderheid van de leerlingen ook daadwerkelijk... ...daadwerkelijk in staat om een toets te maken, straks in mij. Dus misschien is het dan handiger om er nu even juist wat rustig aan te doen. Nou, ik vind het een beetje raar, omdat uh, alle evenementen met meer dan 100 mensen zijn afgewassen... ...en je zit er wel gewoon op school met 1400 man. En ook in de oude met dus iedereen dicht op elkaar. En ik denk dat wel het kans dat je het op kan lopen dan groot is. En dat je het je zijn, aan je opa. Als je alles moet inhalen, je, dan, je het dan Een heel dan ook, dan ook, dan zacht en en kusje. Dus uh, het is beter als gewoon normaal doorgaan. Met het er zijn uh, nog wat school examens die afgenomen moeten worden. En die examens die komen voorbij. Die zijn natuurlijk ook in mei. We willen heel graag dat onze leerlingen goed voorbereid zijn. En het is wel erg moeilijk als ze uh, niet hier op school kunnen zijn. Dus een uh, nou ja, kusje denk ik op je wel, wel je een grote Dus hoe gaat het er dan hieruit zien? Ja. Uh, daar zullen we echt even met elkaar voor om de tafel moeten om dat precies uit te schetsen. Maar vooral zorgen dat ze zoveel mogelijk wel thuis kunnen doen en dat ze ons kunnen bereiken. bijvoorbeeld het samen. Met zijn met corona. Het is dus een momentopname. Uh, we testen mensen alleen op een kort moment bij binnenkomst in het land. Dat is een, in feite dus de speld in Hoijberg. De incubatietijd, dat weten we, ligt tussen de 2 en de 14 dagen. Dus er is maar een kleine kans dat ze precies, precies ziek zijn geworden op het moment dat ze op het vliegveld aankomen. Uh, het is daarom veel belangrijker om mensen bij aankomst te informeren over wat ze moeten doen als ze symptomen krijgen. Dat doen we op de luchthavens. En we communiceren breed in Nederland over wat je moet doen als je symptomen krijgt. Um, dat betekent nogmaals zeer gemotiveerd om het OMT-advies over die risicovluchten uh, snel over te nemen. Maar dit was naar aanleiding van de vraag van Ascher. Mocht het niet lukken voordat uh, weer een volgende vlucht uit bijvoorbeeld Iran komt. Tot de volgende keer. Doei doei.